Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Charlotte. Hey, goedemorgen. goedemorgen, lieve luisteraar. Uh, Kim zat al met een probleem vanmorgen. Allee, gisteravond, toch? Uh, ja, ja, ik weet het eigenlijk niet. Ja, maar wat was het? Vroeg Ja, ik ging slapen en wij hoorden een gigantische knal in onze slaapkamer. Alleen niet in onze slaapkamer, <laughs> maar buiten. En ja, wij vroegen ons af wat dat was. Oké. Okay. Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint, Goedemorgen, morgen, Met Peter en Kim ga je de dag in Met een laag op je gezicht hey, hey, hey. Ja, wat is het geweest? Wat is het geweest? Ja, en het was niet mijn knaller van een man, hè. Dat was niet. Het, oh, oh, oh, oh, oh. <laughs> het omdat dat ik het zeg. Jij is toch nog niet aan het luisteren. <laughs> ja, maar zo'n mooi compliment. Ja. Maar dus geen idee wat het is? Wel, wij weten nee. het misschien wel. Ah, wel, ja. Dat was in de buurt van, uh, van Capelle, dus. Ja. Uh, wat, ja. Ja, ik weet het niet. Het leek alsof dat er... Uh geschoten werd of zo? Of ja. echt een ontploffing was? Een ontploffing, ja. Maar geen idee wat of hoe. Nee, nee, nee. Als iemand het weet, je mag het delen in de app van Radio 2, maar ik denk dat wij het wel weten. Oké, okay, vertel het vertellen? Ja, zo zijn we wel. Goedemorgen. Ah, even reclame maken. Trixo. Sterk in huishoudhulp uit en uitzendwerk. Kijk op TrixoX.be. You've been regular to Rick, Rick Ashley never gonna give you up Good morning Molly Peter and Kim haven't seen you in so long but it all came back in one home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 Time is time. Started it appears when you think all is lost then you don't remember when it started never have to pretend Dank je wel, Ed Sheeran. Het is 11 over 6, 4 oktober. De dag dat je hoort op Radio 2 dat de burgemeester van Knokke heist. Vandaag ontslag neemt. Wat een soop daar. Ja, zijn partij heeft uh, ja, een geheime stemming gehouden en dat eigenlijk een beetje beslist dat hij geen lijsttrekker mag zijn bij de volgende ja. verkiezingen. En er was ook een, ja, een, een open brief over wanpraktijken rond hem. Dus dat wordt vervolgd. Het is nog een jaar, hè? Uh -huh. Alhoewel, zijn er eerst de uh, gemeenteraadsverkiezingen? Of ja. Ja. ja. Dus dat is in juni. Ja, maar... Dik, ja. Ja, Dik Onze ja. politici zijn wel lekker bezig. Oh man, wat was dat gisteren ook allemaal? Die hebben een truc. Ja, maar goed... Even niet over de politiek, het wordt een mooie dag. Beetje wolken, zonne, net, geen 20 graden. Doen we morgen ook, hè. Morgen rond deze tijd, dan zitten we in uh, Deerlijke of Deerlijk, het is nog niet helemaal duidelijk, uh, in het Jagershof met Bart Kael. Live. Wordt genieten, de beste buurt van Vlaanderen. Wereldierdag ook vandaag, doe je iets speciaals met je hond? Uh, niet heel speciaal, hè. <laughs> Gewoon. <laughs> ja, bedoel, uh, ja, nee, je ik, uh, ja als ik, dan, elke, elke keer als ik thuis kom, dan knuffel ik er mee en ga ik er mee wandelen. Goed zo. Dat ik vandaag mee. ook. Maar jouw probleem dus. Uh, je zat met een ah. uh, ja, lawaai gisteravond, Kim. Ja, dus, dus um, om acht uur, half negen, uh, wou ik al zo even in mijn bed gaan snoezen, hè, omdat <hums> ik al half hierop sta. En uh, ik werd dus uit mijn bed geknald. Door een gigantische knal. Misschien dat we weten wat het zou kunnen zijn, want Charlotte, wat is er gebeurd gisteravond? Het zou een ongelukje kunnen zijn in de Katoen-Natie in Stabroek, in de provincie Antwerpen, bij het bedrijf van Fernand Huts. Zou het bij jou in de buurt kunnen zijn, want is het bluskanon per ongeluk Oei. aangegaan. We hebben hier een foto. Oh, oh man. We zijn in de app te zien, dus eigenlijk allemaal precies kleine schuim... Wolkjes ja. uh, die, die opspatten. En dan Oei. Het lijkt een beetje kerst. Ging helemaal vol met, uh, met blusschuim. Maar dat uh, moet dus uh, heel veel lawaai uh, veroorzaakt hebben als dat gebeurde. Het um, is dus rond de loodsen van, uh, van uh, de katoenatie aan de Antwerpse baan in Stabroek Dus zou dat kunnen geweest? Het landweer heeft wel alles moeten zou, zou, zou Fernand Huts boos zijn geweest omdat hij niet meer mocht schieten en dan dacht ik, ik zal mijn kanon een keer afsteken? <laughs> misschien het, een uh, schuimparty. Dat kanon van Fernand. Maakt dat zoveel lawaai? Maar maak dat, zou ja. dat het nu geweest zijn. Was dat gisteravond om 8 uur half negen? Ik wil het weten. Ziezo, jawel. Ja, wel. Ja, we gaan ervan uit. Ja. ja, weten we hoe laat het gebeurt? Nee. Is het, moeten We eens bekijken. Ook dat moeten we nog eens opzoeken. Ach, doen zo. Maar wij hebben slimme ja. luisteraars. Laat het ons ja? weten. Ja. Goedemorgen.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 Tom Broers uit Antwerpen heeft al een hele mooie foto doorgestuurd van zijn hond Werelddierendag. Bij ons is het elke dag Werelddierendag. En wel, lieve Tom, er is nieuws over. Vertel eens, Charlotte. Als je een huisdier koopt, dan heb je nu een half jaar garantie na de aankoop. Het is een wet die vandaag gestemd wordt en je zou uh, ja, dus één jaar garantie hebben. En die is er omdat er veel mis kan gaan als je een dier koopt. Hè. Mm -hmm. Het dier heeft een gezondheid, kan ziek worden uh, of een aangeboren afwijking hebben waar je eigenlijk niets van af weet als je het koopt. En door die garantie ben je als baasje beter beschermd en uh, dan heb je ook recht op een terugbetaling. Of moet de verkoper tussenkomen in de kosten voor de dierenarts. Maar ga je die dan teruggeven, die hond? Ja, dat is kan... natuurlijk, als er dan iets misloopt, brengt dat dan het plezier dier van dat dier terug hè? Dan ja, dat, dat. andere dier misschien kopen maar ja kijk ja gedoe allemaal we ik ja. ik weet niet of ik dit moet vertellen ja maar kom um, dus <lacht> Ah wel, mijn schoonouders hadden ooit een super schattige pup gekocht en uh, iedereen moest komen kijken, dus wij daar naartoe. Max heette hij, zo'n klein schattige blond, ja soort labradoodle of Golden Retrieverachtig. Ja ja. En uh, nee Labrador of ik weet het al niet meer. No, no. Dat was super schattig. Iedereen knuffelen. Oh Max, welkom in de familie. En een week daarna kom wij daar terug en zeggen, oei, wa waar is Max? Ja, go, dat meisje was superziek en uh, ja, we zijn er mee teruggegaan en ze hebben hem gewoon teruggenomen. Maar dat is al jaren geleden. Daar is nooit meer over gesproken. Daar is nooit meer een nieuwe hond gekomen. Uh -huh. En niemand heeft nog iets van dat dier vernomen. En we weten niet wat er met Max gebeurd is. Ja, hij had een of andere huidziekte. En, en uh, ja, die, die verkopers hadden dat denk ik dan niet gezegd. En ja, die hond is... Allee, ik ga er toch vanuit dat ze de waarheid spreken. Dat ze die gewoon hebben terug mogen brengen. Och, de Max. Max, ik heb hem maar een week gekend. Ik heb er en... nooit meer iets van gezien of gehoord. En hebben ze dan een ander hond genomen? Nee, nooit meer. Dat is echt al jaren <lacht> ah, geleden. Sorry, moet je toch eens <lacht> navragen. Ja, nu dat ik eraan denk, ga ik er toch nog eens op terugkomen bij het volgende Ik vind het heel bijzonder zo. Ja, van ja. Ja, een mysterieus verhaal. Ik heb er nog een foto van. Zo, ik... <laughs> ik zo, Arniels, maak eens een foto. Kijk hoe schattig, Max. Ja. En, ja, dat was ook mijn enige kans om het hier. En plots, Max, poef weg. weg. Weg. Ah. Oh. Goedemorgen, morgen. Bo, het wordt alleen maar beter, hoor. Werelddierdag. stel je zelf een schattige hond of kat of uh, of ik veel zo'n hangbuik varken. Deel het gerust even in de app van Radio 2. Altijd welkom zo mooie foto's. En dan dit verhaal, lieve mensen. Misschien doe je het zelf, maar al maar meer vrouwen spelen zaalvoetbal. Staat in de krant en er zijn topnamen bij Charlotte. Ja, maar we gaan nog een beetje de spanning erin houden, hè. Er zijn al bijna 80 ploegen, 35 meer dan vorig jaar. En vooral in Vlaams-Brabant en Brussel is dat aan aantal vrouwenvoetbal of zaalvoetbalploegen gestegen en ze doen het niet voor de competitie of de kwaliteiten moeten niet voorop staan het is eigenlijk vooral voor het plezier dat ze doen en een verklaring zou kunnen zijn dat er voor de zaal minder spelers nodig zijn dan op een veld maar vijf een paar wissels ook nog die moeten ingebouwd worden maar dus die ploegnamen denk aan booby trap sl benchika Oeh, Real McLeod, oh. Veel vragen bij. FC Foefkus. Vind, Vind ik goeie. een hele goede Tettenham. Tettenham Hotspur. Goed, ja. goed gedaan eigenlijk. Ja, ja eigenlijk wel. Ja, bij Ria, de niet... Meteen de aandacht. Bij Venter heb je dat toch niet, zo'n uh, van die lollige dingen? Nee, nou, misschien wel. Misschien... Ja, maar goed ja. Dus FC Foefkus, wanneer spelen die? <laughs> Op Voefkesdag. Ah.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 Maar de voordeel van de twijfel maakt ons. En YMC, dat is wakker worden. Zie je intussen een tsunami, een prachtige overspoeling van allemaal dieren en namen daarbij? Dino, er is dus een, een, ja, een hond die Dino heet. dat ik heel speciaal. Ja, Weet nee, niet. zo een naam, oké. Okay. Ja. Het mag, het is toegelaten, allemaal. Hè. Er is zo meteen nieuws uit je buurt. Half zeven. Goedemorgen. Vorig jaar verzamelde elke Vlaming gemiddeld 416 kilogram huishoudelijk afval. Dat is 55 kilo minder dan het jaar daarvoor. Het afval wordt selectiever ingezameld en gerecycleerd en de hoeveelheid zwerfvuil daalt wel trager dan gepland. En in de buurt van Venetië in Italië zijn zeker 21 doden en 18 zwaar gewonden geteld bij een zwaar busongeval. Ah. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Els Brand. Goedemorgen. In Loenhout zijn twee brandweerlieden gewond geraakt... toen ze een brand in een loods aan het blussen waren. Ze kregen brokstukken van een ingestorte gevel op zich. Eén van hen is naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De wekelijkse dinsdagmarkt in Geel heeft een nieuwe opstelling gekregen... en daar zijn niet alle marktkramers blij mee. De verandering is er gekomen omdat de stad dit voorjaar start... met werken aan de havermarkt om het plein groener te maken. Voor de bezoekers... Maken Maakte de nieuwe opstelling geen groot verschil? Mart-kramer Gerry Klaas vertelt aan RTV dat hij bang is dat zijn vaste klanten hem niet meer gaan vinden. Nu, ik ben er niet echt happy mee, want we staan al twee jaar op de markt in Geel en we hadden hier een beetje ons vaste plek gevonden. We zijn wel losse standwerken, maar onze vaste klanten wisten ons en weten ons te vinden. En ik voel dat dat nu anders is vandaag. Ik heb ook het gevoel dat we vandaag zo'n klein beetje in de vergeten hoekje gezet zijn. Bevoegd schepen Tom Kortjens zegt dat er na verloop van tijd nog bijgestuurd kan worden. Hij benadrukt ook dat er nieuwe opstelling er is gekomen in samenspraak met het Marktcomité. In Mechelen is een gedenkplaat onthuld om de Mechelse weeskinderen te eren in het sociaal huis. 120 jaar lang was er in dat gebouw een meisjes- en een jongensweeshuis waar honderden kinderen zijn opgegroeid. De weeshuizen sloten eind jaren 60 voor de deuren maar door een gedenkplaat en een infobord wil de stad de verhalen van de Mechelse wezen levendig houden. M.E. Bijnens verloor zijn beide ouders en verleef, verbleef tien jaar lang in het jongensweeshuis. Hij blik terug op een moeilijke periode de mensen die op ons pasten, die werden ook de surveillanten, surveillants, bewaken. Alsof we misdadigers waren. Maar opvoeding, Er was niemand die naar ons opkeek. Het was op mijn 11e verjaardag dat ik binnengekomen ben. En er zijn er hier die op drie jaar, twee jaar zijn binnengekomen. Hè? Hoe dat die hebben leren eten met, met, met zijn vork. Dat werd ons niet geleerd. Hè? Het enige wat wij leerden was van elkaar. En dat was af en toe ook al wel eens iets verkeerds. Daarom dat ik zei dat ik heel tevreden ben en vier hoe dat de meesten van ons het ervan afgebracht hebben. En in Berchem is de tweede fase van de heraanleg van het Brialmondpark gestart. Dat park ligt vlak naast de ring, maar moet uitgroeien tot het groene hart van Berchem. Met gescheiden fiets- en wandelpaden en plaats voor sport en spel. Districtsburgemeester Evi van der Planken. We zorgen voor betere oevers, uh, langere gewassen, stilteplekken voor de mensen, een mooie nieuwe speeltuin, een sporttoestel. Dus het gaat eigenlijk een heel mooi park worden. Het is hier de Forte Omwalling-Brialmont en die gaan we heel duidelijk in beeld brengen. Je gaat hier dus kunnen rondwandelen en eigenlijk terug het fort van vroeger een beetje beleven. De werken zouden volgend voorjaar afgerond moeten zijn. Eerst zonnig in de loop van de dag verschijnen er wolken, maar het blijft droog bij 18 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws. Mona, goeiemorgen. Goedemorgen. Ja, het is eigenlijk nog behoorlijk rustig. Het is woensdag, hè? Ja, inderdaad. Enkel op de Antwerpse ring naar Gent gaat het wat langzamer van Antwerpen Zuid tot Linkeroever. En nu is er een minuut geleden een ongeval binnengekomen in Wommelgem. Op de E313 richting Antwerpen is dat uh, op de linkerijstrook. Mona, dierlijk of deerlijk? Ik zeg deerlijk, maar gisteren zei jij deerlijk, dus dan ben ik ook deerlijk beginnen zeggen. Het wordt nog, maar wacht, wacht het wordt nog gekker, want jouw collega Miriam van het ja? verkeer die zei gisteravond in de spitshow op Radio 2. Eerste ongeval in de Waregem, daar is de weg gedeeltelijk dicht, een half uur erbij vanaf Deerlijk. Dus echt ook deerlijk. Het dit wordt, hmm. ja, maar over een half uurtje dan uh, hebben we de oplossing. Oké, okay, goed. Goed, dank je wel. Jo, zeker doen. Uh, intussen prachtige dieren die blijven binnenkomen. Amai chica komt ook binnen. En Wiske de Vis hebben we ook binnengekregen. Nelly. Oei, maar Wiskie de Vis is, uh, die zit in een kartonnen doos. Dat is niet de bedoeling. En we de... hebben Wuk en Duvel. Wuk en Duvel. Wuk en Duvel. Dat is wel een goede naam worden voor de hond. Wuk. Twix, Pippa. of oh, het is hier vol. We gaan ze zo meteen even op onze app van Radio 2. Dus als je nog een foto wil projecteren bij ons op Radio 2, deel hem gerust in de app van Radio 2. Deerlijk of deerlijk. <lacht>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 Binnenkomen op werelddierendag, Geen probleem, deel het. Deel ze. We gaan ze zo meteen even tonen in onze app van Radio 2. Er is een hele mooie binnenkomen van Martine Liliaire uit Beersen. En die heeft een pauw. En ik vind dat grappig, want haar pauw heet Josse de Pauw. <lacht> ik dacht Leo. Maar nee, Leo. Had ook Leo van Leo. Ja? Nee, Josse de Pauw. Mooi. Josse Oh, ik kreeg net iets binnen. Ik heb vannacht superlang wakker gelegen. En ik dacht, dat geluid dat jij net nu maakt... Ja, dat was het. Er was een pauw hard aan het... Doe het ah. nog, nog eens. Ja. Dat. Ja, dat is vreselijk. Dat is echt, maar, uh, dus dat kwam even terug. Fazanten zanten ook maken gigantisch veel gekke lawaai. Uh -huh. Maar goed, uh, lieve mensen. Er is een bizar verhaal uit Oost-Vlaanderen in Sint-Niklaas. Want de politie zoekt daar... Twee onbekende jongeren die heel bijzondere dingen gedaan hebben. Goedemorgen, morgen. We zijn even naar Radio, w Radio 2, collega tenminste. Nikki van Dries van onze redactie in Oost-Vlaanderen. Nikki, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het heeft te maken met scholen ja. en twee jongeren. Wat hebben die gedaan? Ja, dat is een beetje onduidelijk, Peter. Nu, volgens onze informatie waren er vorige week twee jongeren die dan plots in de les zaten, ergens op een school, op de speelplaats rondliepen. Maar ze waren totaal niet ingeschreven in die school. Ze hadden daar eigenlijk niet veel te zoeken. En ze begonnen dan vragen te stellen aan de andere leerlingen van... Ja, hoe werkt dat hier? Waar zijn de nooduitgangen en zo? En ze mengden zich echt onder de, onder de leerlingen volgens de politie. En daarom heeft de politie nu ook een bericht gestuurd naar alle scholen in Sint-Niklaas... ...met de vraag van, ja, wees een beetje waakzaam in de eerste plaats... ...om te weten, is het ook al in andere scholen gebeurd? Want op dit moment is er dus weet van één school waar het gebeurd is. Uh -huh. um, maar ze vragen ook van, ja, ligt ons in? Mocht het nog gebeuren? Wat er precies achter zit, dat is een beetje gissen. Ze weten het zelf niet zo goed het is mogelijk dat die op verkenning waren voor een grote diefstal te doen of iets dergelijks het kan ook zijn dat ze op zoek waren naar iemand ze zouden ook een Nederlandse tongval gehad hebben maar Ma. ja, wat er precies achter zit blijft een beetje gissen momenteel het klopt toch niet helemaal hè? nee Nee, absoluut niet. En dat er eens een onbekende leerling in de les zit, dat kan gebeuren bij het begin van het schooljaar, zeggen ze ons. He, dat zijn dan leerlingen die eens een proefles bijwonen of ze uh, ja, komen testen in de les, waar richting nog snel veranderd zijn aan het begin van het schooljaar. Maar ja, het feit dat ze dan beginnen vragen van nooduitgangen en zo, dat ja, doet toch een beetje alarmsignalen afgaan. al allemaal. Ja. ja, als je zo'n ding herkent of ziet, de politie van Sint-Niklaas, wat is dat daar in Sint-Niklaas tegenwoordig? Is dat is ook waar Conor Rousseau uh, staan babbelen met de agenten Allee, ja, ik, ik zou stampappen hebben ja, ja, we ik zou, ja, is dat. jij een ja. verband? Uh, ik niet maar. nee, ik ook niet, maar het is wel in Cindy Klaas ja. maar goed, ja, dat hebben we eigenlijk af natuurlijk, Nicky van der Riesse, dankjewel jullie graag, graag. hoort en ziet er alles over bij ons in de app van Radio 2 en ik kan je warm maken, ik kan je zo warm maken voor een song ik vind het echt heel mooi. Het is van Teddy Swims. Teddy die komt gewoon uit Amerika. Alleen gewoon, die komt uit Amerika. Heeft een onwaarschijnlijk mooie stem. En heeft een topzong uit. Lose Control. We gaan hem nu spelen, zie. Hier word je gelukkig van. Los van de diertjes. Something's got a hold me lately. I don't know myself anymore. Feels like the walls are all in. And the devil's knocking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 And, let in. and I need some relief My skin A.O.T. your teeth. Can't see the forest through the trees. Got me down on. toch een klein teentje geven om zo te kunnen zingen. Teddy swims. Loose control. Zou Teddy kunnen zwemmen? Draai ik me dan af. Waarom niet? Teddy swims. Ja, ik weet het niet. <lacht> je had ook de, de Beach Boys bijvoorbeeld. Ken je nog? Hè? Van, ja. hè? Die zongen altijd over surftoestanden en zo. Konden niet surfen. Er was maar één die kon surfen. <lacht> toch ja. al veel. Dat is niet gemakkelijk. hè? Zizi Top. Ken je? Ja. Zizi Top. Die mannen met die baarden. Mm -hmm. ja, dat was één, de drummer heet Frank Beard. Je had geen baard. <lacht> Ja, dat vind, vind ik een beetje krap. Annemie van der de ver uit Aalte zegt, Prachtig liedje, mooie tekst, fijne dag verder. Goeie familienaam, Annemie. Ik ga eens kijken, hè. Van der de ver Ah, oh, jongens. toch Jongens. Luna zie je op dit moment in de app van Radio 2 van Leslie Steegmans. Dat is een prachtige hond. Marcel en Odilon van Joke Andries. Dat zijn, dat zijn fretten, of wat is dat? Een soort fret, uh, fretbeestjes zijn dat. werelddierendag Ik zie van alles. Ik zie heel veel poezen. Ik zie... De tanden van een paard? Ik zie ook een, ik zie... een hondje met een pak aan. Ja, het lijkt wel voor kerst. Ja, vind ik machtig altijd. Helemaal Heb ook... uitgedost. Doe jij je hond soms een pyjama aan, bijvoorbeeld? Nee, nee, nee maar dat... wat we wel durven doen, zo met kerst of, zo, of nieuwjaar, zo'n strik of een plastronneke, vind ik wel schattig. Hmm. Jawel, jawel. Jullie zijn mij aan het uitlachen. Nee, ik stel het, ik stel het mij het. voor. Nee, nee, nee, nee, nee. Hij staat daar goed mee, hoor. Goedemorgen dag Margot van de regio. Hallo, goedemorgen. De, de vrouw die overal haar weg weet. Weet je, wat zeg jij? Deerlijk of deerlijk? Uh, deerlijk... Deerlijk. daar moeten we morgen ja. naartoe. Er is heel veel discussie over, gaan we straks oplossen. Maar vooral, jij bent onderweg naar een postbus, een brievenbus. Want ja. we hebben een, alweer een nieuwe actie. Volgende week woensdag, dan kan je misschien een heerlijke prijs winnen. Dan komt een echte postbode van B-Post, jouw brievenbus zoeken. We hebben al heel veel brievenbussen binnen, maar ik kan die inschrijven op radio2.be en dan een prijs winnen. Maar jij gaat vandaag naar een bijzondere bus. Vertel eens. Jawel, we hebben een oproep gedaan naar uh, heb, hoe ziet jouw brievenbus eruit. En daar zijn echt een paar heel gekke uh, dingen uitgekomen. Dus niet iedereen heeft de standaard gleuf in de deur of de gewone bak voor zijn deur staan. Er zijn er binnengekomen in verschillende kleuren. Heel leuk om te zien. Maar ook zo mensen die een huisje hebben of een, een tonnetje met uh, zo'n kindje op. Mm. Um, eentje die, uh, ja, speciaal, maar uh, goed. Uh, ook eentje die iemand die een nestkast in zijn uh, brievenbus heeft gebouwd. Allemaal keileuk om te zien. Maar luisteraar Anne, die heeft er één dood. Gestuurd. Die heeft op haar brievenbus een gigantisch dier staan. Uh, welk dier dat, dat is, dat ga ik nog niet verklappen. Dat hoor je rond tien voor acht. Okay. Maar het is een dier dat uh, bekend staat voor geheimhouding. Een dier dat... Je hebt hier veel vragen bij, hoor. Geheimhouding? Ja. Is het een levend dier? Ja. <laughs> dat zal je straks zien. Over een okay, uurtje dan. Okay, okay. Uh, horen en zien we het allemaal in de app van Radio 2, bij Margot van de regio. Hoe noem jij je brievenbus in je dialect, Margot? Uh, een Een een boide. Ja, hey. Ah, toch nog iemand, ja. Ah, nee, jij zegt iets ja. anders. hè? Margot, dat is nog logisch, een boide. Maar jij zegt een... Een Ja, dat, dat versta je zelfs niet. <laughs> een boide. Klaar, ja, hè, Margot. Wat zeg jij? Raar. Gewoon een brievenbus? Saai. Ja, zo ben ik. Oh ja, wacht nu even, Peter Post. Ja. Ja, ja doe toch mee met Peter Post. Hoi. Want Peter Post, die heet iets voor jou. Een gouden pakken met een grote prijs Schrijf hem in, die brievenbus En Peter Post, die klaar de klus Radio 2, hey. goeiemorgenmorgen goeiemorgen, morgen. Jouw goeiemorgen telt voor twee nou, Radio 2 Schrijf je brievenbus in, ga naar radio2.be Klik op de neus van Peter Post En volgende week kun jij misschien iets waar je een jaar lang deugd van hebt Op oh boord klinkt als een ziekte. Bode, bode, bode, bode. Kijk, ik ben, ik ben, ik ben, ik ben, onder mij door. ik ben, ik ben, naar jou, ik ben, ik ben, weg van jou. De ik ben, in de ik na de nacht. En tien minuten op de trein gewacht, want die hadden wat vertraging en mijn God daar faal ik van. Omdat ik nu tien minuten minder bij me blijven kan. Krijg er één, krijg er één, krijg er krijg er één.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 Ik blijf bij jou slapen, jij woont bij het en s'nachts, oelala. Van yes, goedemorgen. Het is vier voor zeven. Daar waren we nog even bezig over de brievenbus. In sommige dialecten klinkt dat net wat anders. Elsje Vertigem, die woont in De Haan, is postbode, maar komt uit het Meetjesland. Elsje, wat zeg jij tegen je brievenbus? Een boerder. Een boerder. Kijk, we begrijpen ja, elkaar. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen, goeiemorgen. Ja. Hoe ze dat? Ik heb dat altijd zo geleerd van, van ons papa. Is er al iemand naar de bode geweest? Ja, wel, dat is ja. ja. Bent kegge. ja. He? Ja, ja vanavond. <laughs> Hoe noemen ze dat in de Haan? Een borden? Uh, ik veronderstel een uh, brievenbus. dat weet ik eigenlijk niet. Ik woon oh, niet in de Dat is wel raar, raar dat ze dan brievenbus zeggen. Er zijn plaatsen waar ze een brievenborden ik... noemen. Of een brievenbus? Dat... Ja. ja, een borden, ja. ja. Een borden. Veel ja. plezier met de borden van deur. Hallo. De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 Het is plezant voor de mensen. Nee, nee, nee. Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken. Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen. Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel. Ze geven zelfs 250 euro korting oh. bij aankoop van twee hoortoestellen. Hans Anders. Ja, ja. Het kan anders. Het leven begint in een stijlaards badkamer. Ah, oh, dat is het leven, zie. In het midden van de dag een zalig warm badje, lekker veel schuim en de kraan open tot het bijna overloopt. Uh, is laat. Er ga geen water uitkomen, hè? Gelijk uh. hier in de showroom van Stijlaarts. Mm -hmm. <laughs> Het leven begint in een Stijlaarts badkamer. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts in Temse of Vlier. En kies zelf uw korting. Gratis vloerverwarming, een vrijstaand bad of een hangparet. Stijlaarts renoveert uw badkamer.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 En nog een goede naam ook, waar je gaat meezingen op het feest van het jaar Back to the 80s, 90s en 80s. Een groep met een kroontje nog voor 8 uur. Elke dag, elk voor 2, DMT Radio 2. Maar voorlopig nog maar 7 uur, 14 nieuws, Charlotte Krul. Goedemorgen. De afschaffing van het ziektebriefje voor één dag leidde niet tot meer ziektedagen. En in de buurt van Venetië in Italië vallen zeker 21 doden na een zwaar busongeval. Ja. Na de afschaffing van het ziektebriefje voor één dag waren er bij de federale ambtenaren niet meer ziektedagen. Sinds anderhalf jaar hebben de ambtenaren geen briefje meer nodig wanneer ze één dag ziek zijn. Sindsdien zijn er wel meer mensen ziek voor een dag, maar het totale aantal ziektedagen is gedaald. Van 7,3% in de eerste helft van vorig jaar naar minder dan 7% dit jaar. Minister van ambtenarenzaken De Sutter wil de maatregel nu uitbreiden tot drie dagen. De onderzoeken die er gebeurd zijn in het verleden, die zijn in Scandinavie. Scandinavische landen gebeurt en daar heb je inderdaad kunnen zien dat door die uitbreiding tot drie dagen het korte termijn ziekteverzuim, dat dat inderdaad gedaald is. Dus een uitbreiding lijkt ons echt wel verstandig. Dat neemt de druk van huisartsen weg om attesten uit te schrijven die eigenlijk niet nodig zijn. Dat is natuurlijk ook een, een besparing die we best elders kunnen, kunnen gebruiken. Dus um, dat is iets wat wij op de begrotingstafel willen leggen. De burgemeester van Knokke, Piet de Grote, dient straks een ontslag in. Dat heeft hij gisteravond gezegd in het tv-programma De Tafel van Gert op Play 4. Zijn partij Gemeentebelangen besliste vorig weekend in een geheime stemming dat hij geen lijsttrekker mag zijn bij de volgende verkiezingen. Partijleden hadden het gisteren ook in een open brief onder meer over wanpraktijken. <middels> Vorig jaar verzamelde elke Vlaming gemiddeld 416 kilogram huishoudelijk afval. Dat is 55 kilo minder dan het jaar daarvoor. In totaal is er 2,8 miljoen ton opgehaald, maar het afval wordt meer en meer selectief ingezameld en gerecycleerd, zegt Jan Verheijen van Afvalstoffenmaatschappij OVAM. We slagen erin ook om dat steeds beter selectief in te zamelen. Dus nog een derde, ongeveer 30 procent van ons afval is restafval dat naar eindverwerking moet. Dat gaat dan om afvalverbranding met energierecuperatie. Maar het merendeel van die 416 kilogram kunnen we dus selectief inzamelen en richting recyclage sturen. De hoeveelheid zwerfvuil in Vlaanderen daalt wel trager dan gepland. In de buurt van Venetië in Italië zijn zeker 21 doden geteld bij een zwaar ongeval met een toeristenbus. Gisteravond week die bus van de weg af en stortte van een viaduct naar beneden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht, zegt correspondente Helene Daan. Dat wordt uiteraard nog onderzocht. Wat we weten is dat er geen remsporen aanwezig zijn op het wegdek, wat er niet op zou leiden dat er een ongeval heeft plaatsgevonden. Maar een ongelukkig manoeuvre wordt niet helemaal uitgesloten. Wat ook mogelijk is, is dat de chauffeur onwel geworden is, maar die man is overleden bij het ongeval. Dus dat wordt nog onderzocht op basis van verschillende factoren. Helemaal zeker zijn ze daar nog niet van. In de Verenigde Staten is republikein Kevin McCarthy niet langer voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Hij is gisteravond weggestemd en dat is iets wat nog nooit eerder gebeurd is. Vorig weekend liet McCarthy een noodbegroting goedkeuren en hij deed dat om te vermijden dat de overheid geen geld meer zou hebben. Hij deed het met de steun van de democraten en dat was tegen de zin van een groep radicaal-rechtse republikeinen. Zij dienden een motie in tegen McCarthy en dat was dus met succes, zegt Björn Soenens in de VS. Het is de allereerste keer dat zo'n motie van wantrouwen is ingediend en succesvol is. En het is een motie van wantrouwen die uit eigen rangen kwam. Want eh, vooraf had de voorgangster van Kevin McCarthy gezegd... Nancy Pelosi, een voorzitter van het huis, wordt verkozen door de partij die de meerderheid heeft. Dus de democraten hadden hier eigenlijk geen rol te spelen. Het was een interne partijstrijd en daar, ook al was de meerderheid van 95% van de republikeinen voor McCarthy. Hij heeft het niet gehaald, want het was niet voldoende. En op de tweede speeldag in de groepsfase van de Champions League voetbal won Real Madrid met 2-3 bij Napoli. Bayern München won met 1-2 in Kopenhagen. Manchester United verloor op eigen veld met 2-3 van Galatasaray uit Turkije. Arsenal verloor met 2-1 bij het Franse Lens. Inter Milan dat vorig seizoen de finale verloor, versloeg Benfica met 1-0... PSV Eindhoven speelde 2-2 gelijk tegen Sevilla. En vanavond tenslotte speelt Antwerpen nog thuis tegen het Oekraïense Shakhtar Donetsk. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Deurne Noord klagen buurtbewoners al maanden over sluikstort vooral op hun privéterrein. Ze zien zelfs ratten over straat lopen. En in Mechelen is een gedenkplaat onthuld om de honderden weeskinderen te eren die daar in een weeshuis zijn opgegroeid. <tied> Eerst zonnig. In de loop van de dag verschijnen er wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 18 graden. Meer nieuws uit Antwerpen krijg je over een half uur of lees je een hele dag door in de app of op de website van VRT Nieuws. Mona, goeiemorgen. Goedemorgen. Woensdagochtend. Hoe is het met je dier? Um... Ja, het is, is Werelddierendag, ja, Ik vraag ja. het even. Uh, ja, ik heb twee honden bij mijn ouders. En ik veronderstel dat het daar wel goed mee gaat. Echt? Hoe heette die? Betty en Broos. <laughs> Broes. Ja, als je wel wijn Malteser. Leuk Ziezo. duo. We komen iets te weten op die manier. Vertel als de files. Uh, daar ziet het er vrij goed uit. Hè. Op de Antwerpse ring naar Gent. enkel een kwartier langzamer rijden van Berchem tot linkerover. Naar Antwerpen een kwartier bij vanaf het parkeerterrein in Ranst. Wel goed uitkijken in Wommelgem. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeval. Richting Brussel enkel aanschuiven bij Tieltwingen. 10 minuten en op de binnenring rond Brussel wel 20 minuten. En dat is van Stormweek tot te werken in Vilvoorten. Ik heb nog een belangrijke vraag trouwens. Kim? Peter. Als je hier een antwoord op weet, een week champagne. Wat is love? Oei. Het zocht is al. Maar heb je de vraag gehoord? What is love? Ja. Baby Don't Hurt Me. Oh. Nee. Peter en Kim. Goedemorgen. Stel jij het eens. Ik weet het niet. Yeah, baby Don't Hurt me, zegt hij. What is love? Is all say Nooit weten wat love is. Nooit. Hey, hey, hey. Goeiemorgen, morgen. Je woensdag begint. Je voelt dat. Dat is ook voor iedereen anders. Hè? Dat is waar. Denk ik. Je ja, de daar toch dat. je eigen invulling van? Zeker wel. Het is 4 oktober vooral, lieve mensen. Dit is de dag dat je hoorde op Radio 2 dat de afschaffing van het ziektebriefje voor één dag niet gezorgd heeft voor meer ziektedagen. Ja. Dat hadden we wel verwacht. Hè? Ja, en nu gaan ze het uitbreiden naar, naar drie dagen zelfs. Minister De Sutter wil dat nu ook nog verkrijgen. Hopla. Ja. Gisteren heb je het misschien gehoord bij ons op Radio 2. Goedemorgenmorgen. We hadden het over de wedstrijd van de eeuw in Sint-Heloïs Winkel in west vlaanderen Daar ging Johan Museeuw ja. koersen tegen een racepaard. Daar zijn ook beelden op dit moment in de app van Radio 2. Zeer indrukwekkend. Ja, wil vooral weten, hoe is het afgelopen eigenlijk, Charlotte? België moest sprinten tegen de 16-jarige Noor die we daar zien in haar paard. En het was fotofinish. Dus dat wil zeggen dat het heel nipt was. Maar Museeuw verloor dus nipt. Oh. Noor ging niet naar school die dag om te oefenen en de wedstrijd te kunnen rijden, dus het zat een goed plan. Het heeft zijn vruchten afgeworpen. Ja, Yves Lampaard die uh, heeft vorige, vorig jaar wel gewonnen, dacht ik. Hè? Ja. Dus Zij, zijn nu die man gisteren niet, dat het bijna altijd de wielrenner was die ja. won? Nee. Dus niet, hè. Nee. Het is een mooie dag. Beetje wolken, zon en net geen 20 graden. Dat doen we morgen ook. Maar dan hoor je ons uh, vanuit de beste buurt van Vlaanderen in West-Vlaanderen in Deerlijk, of Deerlijk, in het Jagershof met Bart Kael. We gaan daar vooral genieten. Het is ingewikkeld. Is het nu deerlijk of deerlijk? We gaan het officieel maken met een slimme prof, dialectoloog en naamkundige. Chris de Wulf, die je nu hoort, die weet alles over plaatsnamen. Chris, goedemorgen. Goeiedag allemaal. Ja, verlos ons maar meteen. Is het nu deerlijk of deerlijk? Het is deerlijk. Het is zeker niet deerlijk. Oh. Ah, oké. Okay. Leg het eens uit. Hoe komt het toch? Wel deerlijk, zoals jullie het af en toe gehoord hebben, heeft niets met lijken te maken. En de lokale mensen daar, daar in Deerlijk, die zeggen ook al honderden jaren lang Deerlijk. Dus daarop kunnen we ons richten. En het feit dat wij af en toe eens de neiging hebben om dat als een ei uit te spreken, met wij doen ook de mensen van buiten Deerlijk, uh -huh. komt gewoon omdat we de neiging hebben als Vlamingen vooral om alles naar de letter uit te spreken. Maar dat klopt hier dus niet. Ja, want bijvoorbeeld, is, het is ook kortrijk, maar heeft daar niks mee te te maken. Uh, nee, en Kortrijk had ook Kortrijk moeten zijn. Uh, in beide gevallen komt erop neer dat uh, uh, die laatste lettergreep in die woorden komt van een Latijnse uitgang, hmm. Jacum of uh, Acum, Die is afgesleten uh, in de volkstaal uh, tot een, ja, een nogal toffe lettergreep, uk. In beide gevallen, maar omdat we in de spelling allerlei vormen zien, hebben we de neiging om dat soms anders uit te spreken als we niet van die regio zijn. Uh, dus uh, Kortrijk had eigenlijk Kortrijk moeten... Uh, te zijn, maar naar analogie met Frankrijk bijvoorbeeld, wat wel een rijk van Franken is, duiken dat uh, ja, nu ook wel uh, als een rijk uit. Maar dat uh, is dus eigenlijk ook fout. Een rijk van, uh, van Korten in dit geval? Maar... We, wij hadden vanochtend hier een discussie over meerdere van die plaatsen. Kan het niet gewoon zijn dat je het in andere dialecten gewoon anders uitspreekt? Ja, dat is goed mogelijk en, en dat vind ik dan ook een heel goede richtlijn. Uh, dat je gewoon gaat luisteren hoe de mensen het ter plekke uitspreken. Als je er niet uitkomt op basis van uh, duidelijke regels in het standaard Nederlands of vanuit de standaard Nederlandse spelling, ga gewoon luisteren hoe mensen dat daar lokaal al honderden jaren uitspreken en uh, dat lijkt me dan de meest correcte uitspraak. En pas je uitspraak. aan, ja. Ziezo, dat is het en eigenlijk. En pas je aan, ja, ja. Het is zoals ik uh, vanmorgen ook zei, Kim, eh, een brievenbus bij ons is een boorde, dus een boorde. Het dus dat... is <laughs> omdat bij jou een bode is, dat dat overal een bode is. Maar Chris Duolf, dialectoloog, het is heel duidelijk. Morgen gaan we niet naar Deerlijk, maar wel naar Deerlijk. Wij passen ons aan, We gaan het wij. nooit meer vergeten. Dankjewel, Chris. Heel fijne ochtend nog. Graag gedaan. Hè. Dank, Chris. En de nieuwe nummer 1 van Vlaanderen, die was hier deze week. Kan je bij ons nog altijd zien op radio2.be met zijn prachtige live versie. Dit is Meteor en de heet van het moment...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 Oh. oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Maar oh, hoor dat krakje in zijn stem. Sorry hoor, is eigen schuld. Hij heeft echt staan weenen toen hij het inzong, zo mooi gezegd. Hou je van muziek van de jaren 80. Hou je van de jaren 90 van de Nillies? Er is goed nieuws. Je kan weer komen feesten op Back to the 80s, 90s en Nillies in het Sportpaleis van Antwerpen. Dat is iets voor u. Dat is iets voor mij. Je zag je. Het wel glunderen. hè? Oh. gebeurt op zaterdag 30 maart volgend jaar en er komt een erg goede naam. Die hoor je nog voor acht uur bij ons. En intussen zie je ook beelden in de app van Radio 2. Dat zijn niet de nieuwe DJ's van Radio 2, maar wel allemaal prachtige dieren van de luisteraar. Dus ik vind het indrukwekkend. Veel honden wel. Heel veel, heel veel honden en katten en heel veel schattige foto's. Mooi gedaan. Zometeen, Katrien. Uh, Wie is Katrien? Nou, dat is uh, over twee minuten duidelijk. Authentiek bergdorpje of levendig skigebied. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.be Yo, ik ben Lorenz en werk in de Kolruid, waar er niet 50% korting is op grote merken zoals Royal Blaze. En die is geldig tot en met 17 oktober. Voorwaarden op Kolruid.we. Kolruid, al 50 jaar de laagste prijzen.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 Wij houden van de zon blinkend op water, weerkaatsend op sneeuw. Met elke dag genieten garantie. Wij houden van vakantie. Sunmap. En we hebben een luisteraar aan de lijn. Hallo met wie? Bij Benny. Bij Benny. Benny. Ja. kan jij even ja. je radio... Oh, sorry, sorry. Ja, merci. Zeg eens, Benny, jij bent fan van... Mitsubishi Electric. Oké, okay. en wat vind je er zo goed aan? Ja, die zijn fantastisch. Hè? Die zitten zo goed in elkaar. Echt top. Ja, Benny, ja? ik ga eerlijk mee zijn. Ik heb eigenlijk nog nooit van die een band gehoord. Band? Maar nee, Mitsubishi. Electric, dat zijn warmtepompen, hè? Vakmannen zijn super fan van de warmtepompen van Mitsubishi Electric. Vind alle info op warmtepomp.be. Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Wie is Katrien en wat is Katrien Poppen uit de Vuren? Dag Katrien, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Ik vind dit wel straf. Morgen. Jij bent een echte kampioen. Je hebt het Belgisch kampioenschap, het Europees kampioenschap. en het Wereldkampioenschap rolstoeldansen gewonnen. Hallo, Croquet, Katrien. <laughs> dank u wel, dank u wel. Ja, dat was een tijdje geleden, maar ik geniet nog steeds van, van die bekomen titels. Dat was een super ervaring. Hoeveel bekers, bekers heb je? Daar aan iedereen aan te raden. Wat zegt u? Hoeveel bekers heb je in je huis staan? Och, één beker en een paar uh, medailles. medailles. Het ongelooflijk ja, ja, ja. knap en moedig van jou. Mm -hmm. Echt waar. Dankjewel, je wel, Ik raad het aan iedereen aan. Katrien, we hebben hier geen bekers, wel een exclusieve morgenmok. Het schijnt dat je leven er alleen maar beter door wordt. Zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen, één letter krijg je, vul aan. En bij drie juiste antwoorden dan win je hem. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je veel succes. We beginnen vandaag met de J. Maar je moet er wel een beetje anders uitspreken. Welke J is het geboorteland van Bob Marley en Usain Bolt? Oh, Jamaica. Welke K zijn stevige houten schoenen en vooral bekend door de Nederlanders? De klompen. Welke L is een Antwerpse gemeente die haar naam deelt met een Franse stad? Lille. En welke M is een bekende bij en een Mexicaanse beschaving? Maya. Ja, hallo, dat zijn vlotjes. Ho hoor. Jamaica, natuurlijk klomp. wel. En dan natuurlijk ook de klompen. En Lille, of Lille, is een Franse stad, maar ook een Antwerpse gemeente. Ponta ponto! Dat is lekker. We hebben hier geen beker meer liggen. Kom op, zo goed. Oh. <laughs> en een bekende bij in de Mexicaanse beschaving is ook de Maya. Wel uh, was een voorbeeld voor velen. Dankjewel om mee te spelen en veel succes. Heel graag gedaan. ponto. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen ook. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Ze kwamen uit het Hoge Noorden, ze hadden poedelhaar en ze veroverden Europa. Europe in de final countdown. Waarom lag je zo? Ja, je was aan het dansen, maar. Het was aan het gaan. Je moet de mensen even kijken in de app. Je leek je helemaal te schudden. Het leek of je een toeval kreeg. Ja, weet je wel. Ik zag je net een mooie foto van Nancy de Beukelaar, Haar labradoedel met een speciaal dasje rond zijn nek en een bloem in zijn haar. Wat schattig? Minimax, Minimax. Minimax Waterontharders. Onze lievelingsweertroetelbeer Beer Bramverburg. Goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Hey. Laat maar komen dat weer op dit moment toch wel een frisse start. Hè? 10 graden bijvoorbeeld maar in uh, Deerlijk. Maar uh, zo meteen gaat die zon opkomen. Dat zal het geval zijn rond kwart voor acht. En dan een half uurtje later dan gaan die temperaturen beginnen klimmen. We gaan uiteindelijk uitkomen vandaag op een uh, 18 graden op de meeste plaatsen. In de Ardennen 15 graden. Met toch wel opnieuw een goed voelbare wind uit het zuidwesten. Die gaat iets minder hard waaien dan gisteren. Maar toch nog altijd zo'n ja, goed voelbare 3 à 4 befoor in het binnenland aan zee zelfs. ...nog tot vijf voor. We krijgen dus de zon, maar in de loop van de dag... ...krijgen we ook wat hoge wolkenvelden over ons heen... ...en wat stapelwolken, maar het blijft volledig droog. Ook vanavond en vannacht droog weer met opklaringen... ...minima tussen 6 en 14 graden. En dan morgen dan wat meer wolken dan vandaag. Heel misschien een bui, maar op de meeste plaatsen... ...zou het droog moeten blijven bij 17 of 18 graden. Vrijdag dan zon en wolkenvelden, 18 graden opnieuw. Dat is dus best aangenaam voor de tijd van het jaar. En dan het weekend... Dat brengt veel zon met de temperaturen op zaterdag rond 22 graden. En zondag doen we daar zelfs nog een graadje of misschien twee bij. De zomer blijft maar duren. Dankjewel Bram. Fijne ochtend. Fijne ochtend. Wereldierendag. De kijk in de hebt, is mooi. Babe. Ik zal een nieuws uit je buurt eerst Charlotte. Goedemorgen. De afschaffing van het ziektebriefje voor één dag heeft niet geleid tot meer ziektedagen. Sinds anderhalf jaar hebben federale ambtenaren geen briefje meer nodig wanneer ze één dag ziek zijn. Sindsdien zijn er wel meer mensen ziek voor één dag, maar het totale aantal ziektedagen is gedaald. En in de buurt van Venetië in Italië zijn zeker 21 doden geteld bij een busongeval. Een toeristenbus stortte langs een viaduct naar beneden, viel op een spoorlijn en is daar in brand gevlogen. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Els Brand. Goedemorgen. In Deurne-Noord klagen buurtbewoners al maanden over sluikstort. Vooral op een terrein in de comforta loopt het de dus spuigaten uit en ligt het vol met afval. Buren zien zelfs ratten over straat lopen richting hun voortuintjes. Ze hopen dat de stad kan ingrijpen op het privéterrein, want het, de afvalberg die blijft maar aangroeien. Dat ziet ook buurtbewoner Lucien Jacobs. Er is zoveel onkruid dat het bijna een bos geworden Dus Je zou kunnen zeggen, dat is ook tof, maar hetgeen dat er tussen ligt, dat is, niet, dat is abnormaal. Iedereen die iets kwijt wil, die gooit dat over die hekken. En uh, dat groeit altijd maar aan. Hè? En de, de stad zelf, de, de opruimdienst, dus alles wat voor de hekken ligt, dat komen ze regelmatig op ophalen. Maar wat er achter ligt, niet.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 Eerst zonnig in de loop van de dag wolken, maar het blijft wel droog bij maxima van 18 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook een hele dag door in de app van VRT Nieuws. De problemen op een woensdagochtend Mona. Die vallen eigenlijk best mee vandaag. Richting Antwerpen schuif je 20 minuten aan vanaf Haastonk en 10 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring naar Gent wat langzamer rijden van Bergem tot Linkeroever. Naar Brussel is nu net een ongeval gebeurd in Groot-Bijgaarden. Op de middenrijstrook. Daar moet je dus goed uitkijken. Verder verlies je tot 20 minuten vanaf Semst, van Tiltwingen tot Holsbeek en vanaf Jezus Eik. Rond Brussel wel wat drukker op de binnenring. Een half uur bij van Grootbijgaarden tot de werken in Vilvoorde. En op de buitenring verlies je nu 20 minuten tussen eigenbrakel. Het moet niet gekker worden hoor, ik zie intussen ook een hond die gewoon lekker aan het meelezen is met Joke Verdikt uit Aalst. Uh, ja, Werelddierendag, en je hebt werkelijk massaal veel dieren gedeeld in de app van Radio 2 maar we moeten naar Lieselot, vervaker uit Oostkamp. Lieselot, goedemorgen. Goedemorgen. We dachten dat we alles gezien hadden, maar wat heb jij thuis allemaal? Uh, momenteel hebben wij uh, twee honden. Ja. Twee katten, mm -hmm. uh, vier kippen, ja. een konijn mm -hmm. en uh, twee slangen. Oh. Oh. <laughs> zijn die konijnen voor die slangen? Nee, sorry. <laughs> nee, nee. nee, want het zijn, het zijn oh. koningspitons. Hoe groot, hoe groot wordt een python? Uh, dat kan uh, toch uh, redelijk groot worden. Onze is nu een meter twintig, die ene. Oh. En mogen die soms uit hun uh, kot... Uh, enkel als het echt warm is, halen we die eens uit. Maar dat zijn nu niet echt bepaald knuffeldieren. Nee. nee de, ja, die zijn zo koud. Hè. Ik heb ooit zo'n slang op mijn nek gehad. Dat is zo heel koud, bloedig. Dat is heel vreemd. Ja, inderdaad. Het is ja. niet voor in de zetel mee. Nee, nee, nee bij ons toch niet. Uh, de hondjes zouden dat niet zo leuk vinden. Wat eten die? <lacht> uh, momenteel ratten. ja. Het wordt, het wordt alleen maar gezelliger. Ja, sorry, ik, ik stel mij daar gewoon wat vragen. Ja, dat is he? wel, van die, die kleine ratten, en zo weten die. Zeg maar, heel veel ja. plezier op Wereld en uh, succes met uh, de pitons. En verzorg ze goed, hè. <laughs> ja, ja, ja, ja. Tussen de groepjes. Ontdek de maand van het Italiaans design bij Chateau Dax. Richt uw woning in met de mooiste ontwerpen, meer in Italy, aan onweerstaanbare prijzen. Alleen bij Chateau Dax. De corona is mijn ding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 Sterk in huishoudhulp en uitzendwerk. Kijk op tricksoor Het is alles een bij Carrefour. Met heel wat scandalige kortingen, zoals deze week. Eén pakje van vier sneetjes gerookte Noorse zalm van de kwaliteitsketen Carrefour. één plus één gratis. En je maakt ook kans op waanzinnige prijzen. Waaronder een trip naar Scandinavië. Amai, het kan niet op. Carrefour, we hebben allemaal recht op het beste. Voorwaarden in de winkel. La. Profiteer van de Ego Let's Go condities. Gratis montage van je nieuwe dressing. En tot 1500.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 maar goede muziek. The Romantics, What I Like About You. We hebben hier een kleine discussie, lieve mensen. Dit wil je horen, hoor. Um, dus moch, Charlotte, moch, Kim weet wat het betekent. Ik zag daarnet in onze app Nunchut binnenkomen. Nunchut. Nunchut, Kim. Oké, okay. ik heb daar nog nooit gehoord, maar we kunnen misschien gokken. Dus gokken. Okay. Nunchut, ja, het, het zal een, een vogel zijn, of zo. Hè? Een, een, een vogel. vogel. Een parkiet. Het is een, een dier. Nee, nee. Nee. Amster, hamster? Een nee. nee, nee. Hoeveel nee. keer mogen we nog gokken? Uh, nog één keer. Dan is het uh, een champagne. Een papegaai? Nee, het is geen uh, papegaai. Een konijn? Ik ben... Nee. Nee. Me, nee. Een dinkwaan. Het, het is Werelddierendag vandaag. En ook Ronnie uit Wielsbeek in West-Vlaanderen, die is het baasje van een twee schildpad, ook een indrukwekkend beeld, zeg. Zie je op dit moment uh, achter ons... Kianga heet de schildpad. En de... Ronnie dacht dat Kianga niet zo lang zou leven. Oh. Want een gemiddelde landschildpad wordt wel 70 jaar. Maar ja, een, een dier met twee koppen is een beetje uitzonderlijk. Dus ja. dacht hij misschien dat, dat ze niet zo lang zou, zouden leven. Moet ik nu in het meervoud zeggen, ik weet het niet. Ja. Maar um, ze zijn, of, Kianga is al 11 jaar oud. En om Werelddierendag te vieren, krijgt hij nu een taart. En het is eigenlijk het spiegelbeeld. Dus je ziet Kianga, een schildpad met twee koppen. En dan daarnaast... Hetzelfde in een taart. Het is dus echt gewoon een schildpad met twee koppen. Zou die soms ruzie maken met elkaar? <lacht> Hoe bijzonder. Ja, heel bijzonder allemaal. Maar dus een uh, chut, Nog altijd geen idee? Nee. Nee, maar je ga het toch vertellen. Margot van de regio. Ik ben er zeker van dat Margot van de regio dat weet. Margot okay. van de regio, wat is een ik zou ook een vogel gezegd hebben, maar het nee. is niet waar. Ja. Nee, het is niet waar. Maar goed, terwijl je daar toch bent, Margot van de regio, ja. luister en kijk even mee in de app van Radio 2. Want intussen hebben we al meer dan duizend brievenbussen binnengekregen via Radio 2.be. Ze hebben gelijk, want je wil dit echt winnen. Vanaf volgende week woensdag sta je om 20 voor 8 klaar in je brievenbus om onze postbode te zien. En dat gouden pakje waar iets in zit waar je een jaar deugd gaat van hebben. En Margot, je hebt al eens gekeken in de ins en nie, staat op dit moment bij een bijzondere brievenbus. Vertel eens. Ja, ik ben in Eke bij Nazareth en we blijven eigenlijk een beetje in het thema van uh, Werelddierendag, want ik ben aan het huis van uh, Anne en zij heeft een zeer bijzondere brievenbus. Wie meekijkt via de Radio 2-app of via VRT1, kijk vooral even mee, want je ziet hier voor mij een, uh, een ton, een, een portoton, en daarop ligt een uh, koper geslagen uh, schildpad van ongeveer een halve meter groot. Dus het is een schildpadbrievenbus Anne en die gaat ook op een zeer bijzondere manier openen. Ja, die kipt omhoog. Die kipt omhoog, we zullen ze eens omhoog doen. Kijk, je pakt de staart van de schildpad omhoog, de poep omhoog en dan kan je dus in de brievenbus uh, grijpen. Het is een heel bijzondere, heel leuke brievenbus om te zien en ook speciaal, want uh, Anne, ze is gemaakt door Walter de Buk. Voor wie die niet kent, wie is Walter de Buk? Walter de Buk is een zanger een, uh, en een kunstenaar. Het Hent. En ook bekend voor de Hentse feesten. Ja, die heeft dat lied gemaakt van het vliegertje die om u... Ge... Inderdaad, ja. ja, ja. Inderdaad, ja, ja, ja. <laughs> en jullie hebben hem carte blanche gegeven voor een brievenbus te maken. En hij heeft gekozen voor een schildpad. Waarom een schildpad? Blijkbaar is de schildpad het teken in de Indische, in de Indische cultuur van de geheimbewaring. Oké. Okay. Oh. En krijg je veel geheime brieven? Mm, nee, maar meestal met een, een ruitje. En dat is niet zo goed. Hè. Dat is dan goed te betalen. Ja, nee, dat is inderdaad de brieven die je niet wil krijgen. Um, die brievenbus, ja, het is best bijzonder om naar te kijken. Ze is ook heel groot. Krijgen jullie veel reactie van de buren? Ja, de kindjes die passeren. Goeiemorgen schildpad, zo, die dingen wel. Oh. Ja, ja, die vinden dat ook, ook voor... Uh, als er een zoektocht is bijvoorbeeld, dan uh, uh, wordt die gefotografeerd en dan moeten ze die zoeken. Dus, uh, ja, ja. Vind je dat niet raar dat er dan hier zo mensen naar uw brievenbus staan te kijken? weten jullie op voorhand als jullie in een fotozoektocht zitten? Meestal niet, dus dan kom ik wel keer buiten. Hé, hey, waarom staan jullie hier? Dus, en dan uh, hoor ik de, krijg ik te horen dat een zoektocht is voor het een of het andere vereniging. Ja. ja, en wat vindt de postbode daar nu van? Want ik kan mij voorstellen, die mensen die moeten heel hard werken dan worden die daar toch wel gelukkig van als er een iets ludiekere postbus tussen zit. Well, die is zeer blij. Vroeger hadden we zo'n houten eh, postbus en die viel dan al ver... Uh, ja, want die was oud en die had een houten stam. Uh, ja, en nu hebben we deze, dus die is zeer blij dat die veranderd is natuurlijk. Ja, absoluut. En ik denk, ze is qua hoogte ook heel goed, want dat is allemaal niet gelijk. Er zijn heel veel regels verbonden aan een postbus. Die moet minimaal 70 centimeter van de grond staan, dat is in dit geval goed. Wel heel raar, die mag maximum 1,70 meter hoog zijn. Ik weet niet wie zijn postbus zo hoog is, maar... Um ja, blijkbaar. Ja. Je machten, een appartement misschien. Ja, ja voila, inderdaad. Er zal wel een reden voor zijn. Dan heb ik nog één belangrijke vraag voor jou, aan. Is de schildpad, die we trouwens de naam Tortue hebben gegeven zo, zo net, want ze had nog geen naam, is die al ingeschreven voor Peter Post? Ja, van zaterdag is het ingeschreven. Okay, voilà, vanaf het moment dat de inschrijvingen open waren, heeft Anne meegedaan. Als je dat nog niet gedaan hebt, kan je dat doen via radio2.be. Want Anne, ik kan u zeggen, de prijs heel bijzonder. Hoor. Ben je benieuwd? Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Ja, ja, ja. Wij ja. <lacht> weten het, hè, Peter. Ja, ja, ja. Maandag, dan maken we die prijs bekend. Maar schrijf je toch maar zeker in radio2.be. Nuntje, weet je nou wat het is? Ja. Ja, en? Ja, ik wist het niet. Ik heb, ook... ik heb het gezien in de app. Ik wou eigenlijk ja, niet. Gaan doen alsof ik het ineens wist, maar nee, ik heb het gelezen in de app. Een chut is een. een varken. Een varken. Ik heb ook geen idee waar het vandaan komt. Ja, het, het heeft er maar... ook niets mee te doen. Een chut Ik denk dat het een beetje het geluid is. chut dat... dat doet ook niet. chut tjut. Huh? Uh, Tschut. Uh, Als je op druk dan maken. chut Als ah. iets een beetje last heeft van zijn bodem. chut <laughs> But baby, we both know This is not our time It's time to say goodbye van dat liedje. Dat is haar hart. Dat Ik denk dat mij. het de beat van jouw hart is. Laureen en Tattoo. Een tjut. Anne had dat even gemist. Het was een varken. En Oost-Eeklo, een gemeente in het Meetjesland, is ook de tjutjesgemeente. Vandaar allemaal. Ziezo. Maar we moeten door, dames en heren. Ja hoor. Want er komt een koning naar het Sportpaleis op zaterdag 30 maart. Oh ja. Volgend jaar op Back to the 80s, 90s, Nillys. Oh. Beste feest van het jaar voor jou, hè? Ja, echt. Oh, ik ga, ja. ja. Het is ook de moeite met muziek van de jaren 80, 90 en Nili's. En we hebben goed nieuws, je kan elkaar te kopen. En een extra reden, er komt een zeer goede naam. Een echte mm -hmm. koning, die je kent vanuit de jaren 90. Ze zijn uit elkaar geweest, dan weer samen een jaar of tien geleden. Weer even uit elkaar en dan weer samen. Want je kon ze zien op 10 om te zien. Het gaat om... Leopold III. Dus, uh, Och, komt dat helemaal mee zingen? Echt waar? Ja, tuurlijk. Ik was er echt van, van hoor. Ja, echt ook. Leopold III, de koning van de Vlaamse 90s. En met een zanger waar alle vrouwen en mannen ook verliefd op waren. Mm -hmm. Tuurlijk wel. Luister en kijk mee in de app van uh, Radio 42-1. Dag Jerry Koosjes van Leopold III, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ik vind het zo grappig dat mensen gaan oh. zeggen: ik wacht van. Dus nu niet meer dan. Het ja. is Erik. Ik weet het niet, Erik. Ik je je kan het ons, ons vertellen. hart terug veroveren, Binnenkort. Ik kan mijn best doen. Ik kan mijn best doen. Ja, maar je hebt je hart gegeven aan één vrouw, Erik. Dat moeten we duidelijk stellen. Mm -hmm. Dat weet je. Ja, ja, het is dat. Nu, jullie waren een beetje de Pommelien en Camille van de jaren 90. Veel Nederlandstalige muziek. Voor de mensen die, die jullie een beetje niet gevolgd hebben, hoe groot waren jullie? Oh, uh, Patje, uh, Patje Crimson, meter 90. <laughs> uh, nee, ja, het waren wel andere tijden. Dat, is, dat klinkt zo raar, maar social media was ja, niet bestaand. Mm -hmm. Dus dat is natuurlijk een heel andere wereld. Uh, als je ziet bijvoorbeeld Ramal van het Groenewoud, wat voor mij een instituut is, die heeft op Facebook of Instagram twee, 2000 volgers. Prommelien ja. 250.000. Ja, ja, dat is een heel andere wereld. Ja, die is ja. echt anders. Ja. Maar mensen hielden van jullie. Hadden jullie ook haters? Ja, kijk, dat, haters, dat is ook zoiets dat op, in social media is opgekomen. Dat was er dus niet. Veel. En als je spreekt van hoe groot... Hoe groot... Uh, ja, we hebben echt wel heel vaak uh, optredens gedaan voor 5000 man, 10000 man, is zelfs 20000 man. Dus het waren wel ge geen kleine optredens. Nee, want jij en Pat Krimsland hebben elkaar pas teruggezien bij tien om te zien deze zomer. Hoe was dat voor jullie? Ja, heel vreemd. stond stonden klaar om, om op te gaan. dus mm -hmm. Je kent dat ze backstage klaar zijn dat, dat ze je omroepen en dan moeten op. En ik stond ernaast en hij zei: Dat is vreemd, maar dat is precies dat die 30 jaar dat, dat er niet geweest is. Bedoel, dat is ja. zo, we hebben zo vaak samen gewerkt en, en, en gespeeld, want eigenlijk was het spelen. Ja. Um, dat als, als die 30 jaar is niks. Dus um, we hebben trouwens elkaar ook nooit echt uit het oog verloren. Zo. We hebben altijd contact gehad. En is, is, er, is er veel veranderd? Want ik las zo in artikels wel dat het vroeger heel rock en roll was. Gaat het terug zo zijn? <laughs> hmm. <laughs> Je hebt het al waarschijnlijk over, niet over het podium, maar backstage. Ja, klopt. Oh. Ik weet het niet. Ik bedoel, uh, uh, Patje heeft altijd van die fonkelende oogjes van Deugeniter. De Ik niet, hè. hè? Nee, ja, ja, ja. Uh, maar dat kan mij wel aanzetten om misschien ook wel uh, rock en roll te zijn. Dus we zien wel. We zien wel. Vooral ja, zaterdag. In ieder geval zeker. Zaterdag 30 maart 2024. Koos in het Sportpaleis van Antwerpen. Back to the 80s, 90s elites. Met Patje, met Stef. Wat moeten we verwachten? Oh, kijk, uh, vooral dat wij ons gaan amuseren, want ik heb altijd wel geleerd van als je ziet dat de mensen op het podium zich amuseren, dan, dan amuseert de rest zich ook. Uh, we gaan uh, hits uiteraard alleen, hits brengen, uh -huh. alleen misschien wel in een, in een iets modernere versie, uh -huh. um, om, om iedereen mee te krijgen en op zijn kop te krijgen. Dus gaan jullie ook eens een nieuw liedje maken met Leopold III? Dat uh, weet ik niet. Ja, ja ik denk Spannend. het wel. Ik zie het aan zijn gezegd. Ja. Ik voel een schaap, Ja, is, is, ja. ja misschien, misschien is het een idee om eens aan de, de luisteraars te vragen. Uh, Stuur een paar nummers in. En wie weet zit erin bij dat we zeggen... Dan ja, dit moeten we opnemen. Ja. Voorlopig zien we vooral honden en katten in onze app, maar als er iemand een goed idee heeft voor een liedje voor Leopold III, deel het gerust in de app van Radio 2 en we zien elkaar. Sportpaleis, zaterdag 30 maart 2024. Je kaarten op Radio 2.be. Klik daardoor op de neus van Erik Hoosjes en kom meegenieten van Leopold III. Ja, dit waren ze. Dit zijn ze. Dank je, Erik. Fijne ochtend nog. Ik ben er terug van hoor. Het wordt een feestje, hoor. Een mooie grijs baard intussen ook. Zoals jij. Ja, zo zijn we wel. Heren van stand.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 Onze Charlotte van het nieuws, die is straf en heeft een straf gedacht. Het heeft te maken met lengte. Ja, dat hoor je voor 10 minuten. Elke dag, telk voor 2, VRT, Radio 2. Het is 8 uur eerst het eerste nieuws uit de wereld en naar buiten. Charlotte, goedemorgen. De afschaffing van het ziektebriefje voor één dag veroorzaakte niet meer ziektedagen. En in de buurt van Venetië in Italië vallen zeker 21 doden na een zwaar busongeval. Na de afschaffing van het ziektebriefje voor één dag waren er bij de federale ambtenaren niet meer ziektedagen. Sinds anderhalf jaar hebben ze geen briefje meer nodig wanneer ze er één dag niet zijn als ze ziek zijn. Sindsdien zijn er wel meer mensen ziek voor een dag, maar het totale aantal ziektedagen is gedaald. Minister van ambtenarenzaken Petra de Sutter wil die maatregel nu zelfs uitbreiden tot drie dagen. De onderzoeken die er gebeurd zijn in het verleden, die zijn in Scandinavische landen gebeurd en daar heb je inderdaad kunnen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 Als je een huisdier koopt, dan krijg je vanaf nu één jaar garantie in plaats van zes maanden, dat schrijft het laatste nieuws. Als binnen die periode van één jaar blijkt dat het dier verdoken gezondheidsproblemen heeft, dan zal de verkoper de medische kosten aan de koper moeten terugbetalen. Als het dier sterft, dan heb je zelfs recht op een nieuw of een terugbetaling. Vorig jaar verzamelde elke Vlaming gemiddeld 416 kilogram huishoudelijk afval. Dat is 55 kilo minder dan het jaar daarvoor. In totaal is er twee 8 miljoen ton opgehaald, maar het afval wordt meer en meer selectief ingezameld en gerecycleerd. Want het kan wel nog altijd beter, omdat de hoeveelheid zwerfvuil in Vlaanderen daalt, maar minder snel dan gehoopt, zegt OVAM. We hadden in 2016 in het afvalstoffenplan als doelstelling opgenomen om de hoeveelheid zwerfvuil tegen het einde van de planperiode, dus eind 2022, met 20% terug te dringen. We stellen vast dat we vandaag nog maar aan een daling van 11% zitten. Dus dat blijft een aandachtspunt waar verdere verhoogde inzet voor nodig zal zijn. Aan de werken op de E34 in Maasmechelen in Limburg heeft de politie sinds begin vorig jaar meer dan 52.000 overtredingen vastgesteld. Er is bijna twee jaar gewerkt en langs de werf mocht je maar 70 kilometer per uur rijden. De politie controleerde dat zowel met trajectcontroles als met mobiele camera's. En dat was met resultaat, zegt de politie. Onze bedoeling was alleszins om de snelheidscontroles op te voeren tijdens de werk. Thank om ervoor te zorgen dat die in alle veiligheid zouden kunnen gebeuren. En op één ernstig ongeval in mei 2022 na hebben we toch wel veilige werken gekend. Wij vermoeden dat de snelheidscontroles daartoe bijgedragen hebben. Eén bestuurder reed langs de werf op de E34 183 km per uur. Bij een busongeval in Venetië in Italië zijn zeker 21 doden gevallen. Er liggen nog verschillende mensen in het ziekenhuis. Sommigen zijn kritiek vond week de bus van de weg af en stortte van een viaduct naar beneden. In de bus zaten toeristen die terugkeerden van een dag in de historische stad, zegt correspondente Helene Daans. Het gaat volgens de laatste informatie vooral om zeer jonge mensen, jongeren die dus op een camping verbleven buiten Venetië. Zo'n veertig toeristen uit verschillende landen, in elk geval vijf Oekraïners, zijn er geïdentificeerd. Een Duits slachtoffer is ook bekend en ook de Italiaanse chauffeur is omgekomen. Dat is wat we nu weten. Mogelijk maakte de chauffeur een fout manoeuvre of is hij onwel geworden? Dat wordt nog onderzocht. Zeven miljoen mensen hebben dit jaar het Oktoberfest in München in Duitsland bezocht. Het is voor het eerst sinds 1985 dat er zoveel mensen naar het bierfestival kwamen en het evenement duurde dit jaar wel twee dagen langer dan gewoonlijk. In totaal is er zes en een half miljoen liter bier gedronken en er was ook een opvallend grote vraag naar alcoholvrije dranken. Je kon er voor het eerst ook gratis zelf water tappen.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 Intermilaan dat vorig seizoen de finale verloor, versloeg Benfica met 1-0. PSV Eindhoven speelde 2-2 gelijk tegen Sevilla. En vanavond speelt Antwerpen nog thuis tegen het Oekraïense Shakhtar Donetsk. Wat heeft de FC Foufkis gedaan? <laughs> dat weet ik niet moeten we opzoeken. Maar dit is het nieuws uit jouw buurt. In Deermen-Noord klagen buurtbewoners al maanden over sluikstort. Buren zien zelfs ratten over straat lopen. En ook in Turnhout komen er struikelstenen om de verzetsmensen en Joodse inwoners te herdenken die om het leven zijn gebracht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Eerst zonnig in de loop van de dag wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 18 graden. Morgen vrij veel wolken, maar de kans op een paar lokale buitjes is klein. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws. Oh man, we hebben hier een prachtige foto binnengekregen van Anita van de Wouw, van haar hond. Het is uh, het lid Ayla. Ayla. En Ayla is een. Ja, wat is dat? Een soort Malteser. Malteser of Maltipoe, Echt. Met ja. een roze dasje en twee roze strikjes in de oren. De dag is gemaakt. Mona, kom maar op met die files. Ja, die staan opeens op de E403 van Kortrijk naar Brugge. Daar verlies je eerst meer dan een half uur tussen Roselare en Torhout door een ongeval. Verderop richting Zeebrugge gaat het ook een kwartier trager tussen de aansluiting met de E40 en Sint-Michiels door nog een ongeval. Dan vertraag je naar Antwerpen tot 10 minuten vanaf Haasdonk. Op de Antwerpsring naar Gent wat langzamer rijden. Van Berchem tot Linkeroever. Naar Brussel de gebruikelijke files tot 20 minuten vanaf Semst. 10 minuten van Aarschot tot Holsbeek. Op de E40 vanaf Everberg 10 minuten bij. Verderop is aan het eind van die E40. Net voor de rijerscentrumtunnel de rechterrijstrook strook dicht. Dat komt door een ongeval. En ook daar schuif je 10 minuten aan. En hetzelfde nog op de E411 naar Brussel vanaf Jezus Eijk. Op de binnenring rond Brussel een half uur file rijden van groot bijgaard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 Een prachtige ook van Ingrid Bonen uit Leuven. En die, die laat ons weten Fons op full moon. Dus Ingrid zit op haar paard, full moon. En Fons, de hond, zit erbij. Ik word hier zo gelukkig van. Goedemorgen. Goeiemorgen. Morgen zegt. Het is 4 oktober vandaag en het is. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je woensdag begint. 4 oktober, Werelddierendag, maar ook de dag dat je hoort op radio: 2 dat er een gruwelijk ongeval is geweest in Italië met die brug. Heel veel mensen die overleden zijn. 21 doden intussen al. Heel veel zwelen gewonden, oh, oh, oh, oh. kritiek, ja. uh, in kritieke toestand ook. En dus die bus is eigenlijk echt van een viaduct heel diep naar beneden gedonderd. Heel veel jonge mensen, toeristen die naar Venetië gingen kijken, in het oude centrum. Waanzin. 14 dus nieuws. Dan zie je het hele verslag daar nog even. Er zijn een beetje wolken, zon en net geen 20 graden. Dat gaan we morgen ook doen. Ja, want dan hoor je ons live vanuit de beste buurt van Vlaanderen in West-Vlaanderen. In Deerlijk, het Jagershof met Bart Kael. Live, dat wordt genieten. En het beste nieuws van de dag, je kan komen meezingen met Leopold III. Op back to the 80s, 90s en nil in het Sportpaleis van Antwerpen. Zet het in je agenda, zaterdag 30 maart. We hebben al heel veel dieren gezien in onze app van Radio 2. Maar we gaan even plaatsmaken voor jouw mening, lieve luisteraar. Want ja... Ben je Gedag gedachte van morgen komt van onze nieuwsvrouw Charlotte van het Nieuws. We zijn heel benieuwd. Heel Vlaanderen wacht op jou. Laat kleine mensen vooraan staan of zitten tijdens een optreden. Oh. Ja. Want ik ben niet groot, ik ben nog net geen meter 65. Ja. En als ik naar een optreden ga, ik heb daar precies een kop voor, dan gaat daar iemand van een meter negentig voor mij staan of iemand dan nog met een rugzak. Of als je zit, dan komt er een vrouw voor mij zitten met een dot van 20 centimeter. <laughs> dat is iets anders, dat zijn en geen kleine dan, mensen. Nee, dat zijn ja, geen kleine mensen. Dat zijn geen grote mensen, ja. Dus ja. Um, ja, ik weet niet, zijn er oplossingen? Een vak voor kleine mensen op een festival? Ja, hoe ga je, dus je dat organiseren? Laag? Ik Omdat snap het Je het wel. lengte doorgeven als je een ticket koopt. Maar dus het kan wel, ja, wel zowat wat. Uh, ja, maar, dus in, sommige, ja, in sommige stadions zeg maar, dan kun je gewoon achter elkaar gaan ja. zitten. Hè, dan ja, dan, dan wordt het, het opgehoogd, dan gaat het naar omhoog. Ja. Maar inderdaad, als je op een festival staat, dat is dramatisch. Ja, hè. Dan moet je de hele tijd op je tenen staan. Ja. Er zijn tegenwoordig veel schermen waar je alles kan op meevolgen. Maar ik vind dat vaak lastig. Ja, wij gaan misschien een eenzijdige mening hebben. Want wij zijn alle drie niet zo... Mag je dat toch zeggen? Peter? Nee, niet zo supergroot, hè? Mm. Ja, ik ben geen reus, maar ben ook, ik heb daar nooit last van, eigenlijk. Nee? bovenop nee. kijken, meestal? Dan, meestal, ja, ja zo, ik ben zo'n meter ja? 80, dus ja, ik kan ja. er net overkijken. Mm. Maar, ja, ik ben ook niet zo groot, dus ik, ik, ik snap, Charlotte. Maar zeggen jullie daar iets van? Je kan die een... mensen toch niet vragen? krimpen een beetje, dat doe je niet, hè? Nee. nee, maar ellendig. Wat ik meegemaakt heb, Cirque du Soleil, uh, deze zomer, en we gingen met onze zoon, gingen we daar gaan naar kijken ventje naast mij, want dat is dan meestal het probleem, op een extra kussen, want dat hadden ze voorzien, vond ik een heel goed idee ja, trouwens. Ja, ja, zoals in de bioscoop heb je ja. soms een expressie. dikke kussen. En er komt nu werkelijk een toren van een man voor hem zitten, die ook nog een dot had trouwens. Ook dat moeten we dat afschaffen, hè. Mannen met dotjes niet, niet doen, hè. Niet En de voorstelling. Ja. Een man bun. Een man bun, ja. Ja, dat ik denk van, allee, dat weet je nu toch dat je... Er zit een kind achter je. Natuurlijk, die plaatsen zijn op naam. Ja, die, die man kan er ook dus... niet aan doen dat hij zo groot is. Dat, snapt. Allee, dat ja. snap je toch wel. Is er een oplossing? Of heb je daar een mening over? Deel zeker even de app van Radio 2. Dus herhaal nog even, Charlotte. Laat kleine mensen vooraan staan of zitten tijdens een optreden. Op het podium. Ik zou liever zelf nog wat groeien, maar misschien ja. als iemand daar okay. oplossingen voor weet... <lacht> laat het weten. Kwart over acht, goedemorgen. Die is ook okay, geen grote, maar wel een heel straffe. Peggy Goe. Peggy Go. Ja, niet meer de bestverkopende song van Vlaanderen. Dat is voor Meteor. Maar jongens. De poorten van de hel zijn opengegaan. Het is een beetje klein tegen groot. Want jouw mening, Charlotte... Laat kleine mensen vooraan staan of zitten tijdens een optreden. Ja, maar ik heb hier wel een luisteraar met vind ik een heel goede vraag. Guido zegt... Mijn partner is twee meter en ik een meter zestig ja, het zal misschien hypothetisch zijn wij willen samen naar een concert gaan moeten wij dan in een apart vak ah ja, dat soort dingen ja, ja. Ja, Liliane Minois, Charlotte, goed idee. Maar wat dan met grote mensen, die zouden het ook niet leuk vinden om achteraan te staan. Ja, op werk werd er ooit een groepje grote mannen een pint gegeven, zodat ze opzij zouden gaan. Je kan ook beginnen omkopen. Ja, opkopen, ja. Kan Is ook. ook een plan. Ludo Grison uit Bredene, die denkt mee. Zegt, die zegt, neem zo'n klein uh, plooikeukenkrukje mee, zodat je wat hoger staat. Ja, kijk, een oplossing. <laughs> okay. um, ja, en Bart Smolders uit Hulstuitzicht. zegt ik ben een meter 95, maar ik zie niet zo goed. Wat doen we daar dan mee? Ja, het is niet ja. makkelijk. Nee. Nu we gaan straks even, straks even een lijn leggen met een organisator die kan vertellen hoe en of ze dat aanpakken. Eind 19e eeuw. De kunstwereld maakt kennis met Anna Boch. Als kunstenaar, maar ook als verzamelaar. Museum in Oostende viert haar 175ste verjaardag met een fantastische overzichtstentoonstelling. Volg haar spoor tijdens een impressionistische.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 of lonely nights waiting for someone Christina Aguilera, het is 23 over 8. Goedemorgen, morgen! Met het gedacht van Charlotte van het Nieuws. Laat kleine mensen vooraan staan of zitten tijdens een optreden. Ja, kijk. Hmm. O, de beesman, deinzen. Wat vond je zelf? Ja, goedemorgen. Ik vind dat een super idee. Want uh, ik ben zelf bij meter 62. Hmm. En ik boek steeds tickets vanaf dat die uit zijn. Als er iets is om te zitten vooraan of heel dicht vooraan. En dan kijken we ook naar het salenplan. Als het te dicht bij het podium is, ja, dat ook je ook geen stijven nek hebt. Maar uh, op Zij... uh, concerten... Ja, zeg maar. En, en kan dat altijd? En is dat niet duurder? Um, nee, eigenlijk duurder vooraan... Ja, soms wel. Ja, bij sommige concerten ja. mm. is dat wel duurder. Maar als dan, ja, soms is het vooraan staan en de zijkanten mm -hmm. zijn dan om te zitten. Mm -hmm. en dan, maar soms ga ik ook niet. Als ik zie dat ik echt niet... Niet vooraan kan zitten, dan laat ik het concert uh, voorbij gaan. Dan, oh, dat, dan, amai. Dat, ja. Ode, dankjewel voor je, voor je moedige getuigenis. We gaan verder, want we hebben een organisatrice. en die heeft misschien wel gewoon een oplossing. Dat is Irene Rossi, die organiseert uh, onder andere concerten in de AB. Goedemorgen, Irene. Goedemorgen. Hoe groot ben je zelf, Irene? Hoe het gaat? Goed. Ik heb gisteren een prachtig concert nee, nee, gehad. Nee, nee, nee. Dus ik, ik, ik vroeg ah, hoe groot... Ah, ja, ja. ah hoe, hoe, hoe groot is het bij ons? Nee, hoe groot, ah, hoe groot ben je zelf? Bij jezelf? Ja, ja. Ik ben een meter 61. <laughs> Al veel concerten ja, ja. meegemaakt, duidelijk. Zeg, iedereen. Heel, heel veel. Ja, jij bent ja, ja. voor. Vertel eens. Ja, ik ben zelf voor, want ik ben ook klein. En um, ik slag er wel altijd in om vooraan te geraken. Dus in de AB, waar ik werk... Um, ...zijn er geen genummerde plaatsen of zo. Uh -huh. Soms hebben we wel concerten met zitplaatsen... ...en je kan eigenlijk gaan zitten waar je wilt. De plekken zijn niet genummerd bij ons. Dat lukt meestal wel goed. Maar ik heb, we hebben heel vaak staanconcerten en ook op andere plekken. En dan gebeurt het wel eens ja, dat, er, dat er grote mensen voor mij gaan staan... ...en dan, uh, dan is het echt moeilijk om te kijken. En dan heb je inderdaad op het einde van de avond... ...ook een beetje stijven nek van tussen de mensen door te kijken. Hoe, hoe, ja. zie, hoe zie je dat dan? Want zelf... Ga je misschien alleen, maar neem je nooit vrienden mee? Of een partner die dan wel groot is? Hoe doe je dat dan? Oh, weet je, als je naar concerten gaat, dan moet je ook niet heel naast elkaar staan, vind ik. Uh, je kan wel eens af. Dus meestal neem ik die wel mee dan. Die partner die gaat dan wel mee naar voren of zo. Mm -hmm. um, en die wel groot zijn, ja, die gaan dan wel niet mee. Die zijn dan, ik heb heel attente vrienden en die zeggen van nee, we willen niet het zich belemmeren. Dat is duidelijk wel. Maar je soms mensen die echt pertinent uh, ja, die groot zijn en die willen ook niet, die zich niet verplaatsen. Dat gebeurt ook wel. Mm -hmm. Maar ik durf ook wel eens, als ik ergens sta bijvoorbeeld... En ik heb een goed zicht en, en er komt iemand groot voor mij staan, die, dat, die gezien hebben dat er iemand achter... En dan, dan durf ik wel vriendelijk te vragen, wat kan je opschuiven? En meestal is dat wel oké, okay, hoor. Oké. Okay. Uh, dan doen de mensen dat wel, ja. Je bent de organisator. Is het mogelijk om ja. daar iets aan te doen? Kun je bijvoorbeeld een zone wel, voor kleine mensen er, organiseren? En wel, ik heb dus eigenlijk vorige week nog een grapje erover gemaakt, omdat ik dacht van, ja, we moeten dat misschien doen zoals in in de pretparken of zo, dat je zo uh, lijnen zet met hoogtes waar de mensen mogen gaan staan. Maar ja, je kan dat toch niet controleren. Ik denk dat je daar heel weinig aan kan doen. Ja. En ik kan alleen iedereen aanlaten om, om een beetje attent te zijn. En een beetje naar andere mensen te kijken. En, en de grotere, die moeten misschien wel leren om toch mee naar achter te gaan staan. En ja. ook achter zich kijken om te zien wie er staat. Het is inderdaad iets respect er, er, er is, voor elkaar. Mee mee. Aan te doen. Ja, een beetje zoals in het verkeer. Of zoals in mevrouw voilà, daarnet. Helemaal. De luisteraar die zei, ik eh, boek tickets voor jou, want het gaat niet overal natuurlijk. Dankjewel Irene Rossi. Nog een heel Astrid. fijne dag daar in de AB. Ja. Hetzelfde voor jullie. Dankjewel. Dag. dag. Ja, kijk respect voor elkaar ja, belangrijk, ja. het is goed, je hebt de lans gebroken en ze hebben het allemaal gehoord die reuzen Ach, goeiemorgen, dit is dan van jaren dag leef ik voor jou jij bent die ene die ik hebben wou en ik ben god daar zo dankbaar voor jouw liefde is een zaligheid en die wil ik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 De mooiste uit het hemelrijk En gaat ons leven ooit voorbij Dan schijnt ze nog voor jou en mij Die ster die blijft bij ons door Die heeft de oplossing door K3, die zijn gaan kijken met de kinderen tijdens de K3 Run and Fun in de Hofstade. Heeft K3 gevraagd om de ouders om neer te zitten zodat de kinderen optimaal konden genieten. Goede oplossing, grote mensen gewoon mm -hmm. op een poep. Het is intussen 1 over half negen belangrijkste nieuws uit je buurt hoor je zo. Eerst Charlotte. Goedemorgen, als je een huisdier koopt dan krijg je vanaf nu 1 jaar garantie in plaats van 6 maanden. Als binnen die periode van 1 jaar blijkt dat het dier gezondheidsproblemen heeft dan zal de verkoper de medische kosten aan de koper moeten terugbetalen. En in de buurt van Venetië in Italië zijn zeker 21 doden geteld bij een zwaar busongeval. Een toeristenbus stortte langs een viaduct naar beneden, viel op een spoorlijn en is daarna in brand gevlogen. Dit is het Nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Elsbrand. Goedemorgen. In Deurne noord klagen buurtbewoners al maanden over sluikstort. Vooral op een terrein in de comforta ligt het vol met afval. Buren zien zelfs ratten over straat lopen in de richting van hun voortuintjes. Ze hopen dat de stad kan ingrijpen op het privéterrein, want de afvalberg blijft maar aangroeien, ziet ook buurtbewoner Lucien Jacobs. Er is zoveel onkruid dat het bijna een bos geworden is. Je zou kunnen zeggen dat is ook tof, maar hetgeen dat tussen ligt,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 Centrum voor Druggebruikers, De Sleutel, hoopt dat de stad Antwerpen niet geïnspireerd raakt door de nieuwe campagne tegen druggebruik in Rotterdam. Daarin wil de Nederlandse havenstad mensen bewust maken van de impact van druggebruik op de samenleving. Dat doen ze door een verband te leggen tussen druggebruikers en geweld in het drugsmilieu. Met slagzinnen als, jouw lijntje zijn liquidatie en er kleeft bloed aan jouw pil. Vincent Frank van De Sleutel in Antwerpen vindt de campagne te confronterend voor gebruikers. Te heftig en te culpabiliseren. Het is zo dat onze doelgroep van druggebruikers in Antwerpen al zich erg gestigmatiseerd voelt. Een doelgroep die dat zich ook wel vaak minderwaardig voelt ten opzichte van de rest van de samenleving. En dat deze campagne daar absoluut niet bij zal helpen. Dan daar kiezen wij er niet voor in Antwerpen om deze campagne te gaan herhalen. De stad Turnhout gaat binnenkort struikelstenen plaatsen om verzetstrijders en Joodse inwoners te gedenken die om het leven zijn gebracht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een struikelsteen is een steen met een messingplaatje in het voetpad waar de naam en de geboortedatum van het slachtoffer op staat. De steen wordt dan geplaatst aan de laatste woonplaats van het slachtoffer. Na een lezing in de bibliotheek over een verzetstrijder was er veel vraag vanuit het publiek om zo'n mensen ook nog op een andere manier te gedenken. Niet alleen de naam, maar ook het verhaal wordt verteld, zegt Astrid Wittebolle, schepen voor archief en musea in Turnhout. In Turnhout gaan we dan proberen van daar ook een wandeling aan te koppelen met onze stadsgids te bespreken en in die zin ook een, een wandeling door de stad te maken van waar al die verschillende struikelstenen staan. Om dan het verhaal ook te kunnen vertellen van ja, wat, het, wat die mensen is overkomen. In mei volgend jaar zijn de eerste 15 struikelstenen zichtbaar in Turnhout. Eerst zonnig, daarna wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 18 graden. Morgen verwachten we vrij veel wolken, maar de kans op een paar lokale buitjes is eerder klein. Ook dan wordt het 18 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je een hele dag door in de app van 14 Nieuws. Is over half negen. Vertel eens, waar staan we stil van morgen Op de E403 van Kortrijk naar Brugge. Daar verliezen meer dan een half uur tussen Roesselaren en Torhout en dat komt door een ongeval. Naar Antwerpen wat aanschuiven tot 10 minuten vanaf Kruibeke. Naar Brussel tot 20 minuten vanaf Semst en hetzelfde vanaf Everberg. Verderop is aan het eind van die E40 net voor de rijcentrumtunnel de rechterrijstrook strook nog dicht. Daar moet je goed uitkijken voor een ongeval. En dan rond Brussel een half uur bij op de binnenring van Grootbeigaarde tot Vilvoorde. Op de buiten hetzelfde met file golven tussen Waterloo en Zaventem. Werelddierendag, we worden zalig overspoeld door heel veel foto's van jou, lieve luisteraar. En wel, als je in de buurt woont van Destelberg, dan kun je vanavond misschien nog iets doen met je dier. Er is daar iets heel... Nee, sorry, Destelbergen. In Liedekerke, mijn excuses, in Liedekerke. Dat hoor je over een minuut of vijf.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 Chimekas kaas wordt gemaakt met melk van 170 lokale boerderijen. Bovendien gaat een deel van de opbrengst naar sociale projecten. Dat is pas verandering. Trappistekazen van Chimay. Smaakvol, zinvol, echt. Oh, en geef er mij toch maar een Chimè bij. Die maakt de smaak helemaal af. Bier met liefde gebrouwen drink je met verstand. Na nou, wijs heeft de kampleiding beslist dat jouw totem Snurkenen 1830 wordt. Leider, mag mijn totem echt niet autonoom met 1302 zijn?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 Nog iets? Nee, nee. Amai, dat is indrukwekkend. Bedankt, kennen. Geniet ook van Gigasnel Internet met het Love Pack van Orange. Gigasnel Internet en 20 GB mobiele data voor 61 euro gedurende 6 maanden. Voorwaarden op orange.be. Orange. orange. Goedemorgen, morgen. Goedemorgen, morgen. Jouw goedemorgen telt voor twee. Peter en Kim. Radio 2.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 your in Ze blijven maar binnenkomen, hoor. Foto's en beelden van uh, je huisdier. Hele mooi van Frankie van de Heugden uit Gent. Onze Rambo, die eigenlijk Billy heet. En dat is dan een kat. Fantastisch. Maar ik snap niet waarom Rambo eigenlijk Billy heet. Ja, kijk. Frankie, zet er een uitleg bij, kamerad. Goedemorgen morgen. Werelddierendag. Als je dieren hebt vandaag, doe iets extra. Zoals in Lidenkerk, Vlaamse Brabant, doen ze iets bijzonders. Daar is vanavond een wedstrijd voor alle huisdieren. En dat heet, mooi hoor, beestenboel. Een soort mis- en misterverkiezing voor huisdieren. Oh. Ja, dus even bellen met de schepen van dieren in Liedekerke. Katja Seger. Goedemorgen, Katja. Goedemorgen, morgen. Ja, wat is jouw lievelingsdier, Katja? Ah, dat is ongetwijfeld onze hond Kara. Uh, een border collie, een prachtig beest. Ik Hoppla. zou er niet meer kunnen missen. Heb je alleen een hond ja. of nog andere dieren? Wel, we hadden een hond en een kat. En uh, de kat was eerst, uh, maar die is onlangs gestorven. Die was 18. Oh. Het is eigenlijk nooit liefde geweest tussen de twee. Het was echt dus kat en hond. Oei. Prachtig cliché. Maar niet is de hond daar toch gemist. Toen ze maar vooral die wedstrijd vanavond, hein, Katja. Het is een succes. Er zijn meer dan 120 dieren vanavond. Welke, welke dieren hebben zich allemaal ingeschreven? Vertel eens. Inderdaad 122 inschrijvingen hebben we gehad uh, en die dingen mee eigenlijk voor vandaag tien prijzen in vijf categorieën mm -hmm. en die vijf categorieën zijn het mooiste dier ja. en daar hebben we zowel een, een hond, een kat, een konijn, een paard, een kip en mm -hmm. nog iets anders en dan hebben we ook nog dier met een hoekje af dier dat het coolste trucje kan wacht wacht even dier. even terug naar dat hoekje af wie schrijft zich daarvoor in dan ja, dat zijn mensen met uh, dieren die er bijzonder uitzien. Een voorbeeld? Die misschien op het eerste zicht... Een haaktkat bijvoorbeeld. Okay. Hè? Dus een dier die er op het eerste zicht voor andere mensen misschien niet zo schattig uitzien. Mm -hmm. Maar die toch uh, heel veel liefde geven aan hun baasjes. En dan hebben we ook nog een categorie... Ah, dus grappigste dier. En dan nog het coolste, het mooiste verhaal. En daar zijn echt wel schitterende dingen binnengekomen. Zeg, zeggen. Het, het grappigste dier. Wat moet ze dan doen? Een mopje vertellen? Uh, bijvoorbeeld, uh, ja, de speciale dingen uitsteken terwijl mensen aan het eten zijn, bijvoorbeeld. Uh, Wat heb je al gezien? Wat is het grappigste dat je al gezien hebt? Ja, dat grappigste, dat heeft vandaag gewonnen. Dat kan ik nog niet verklappen Ah ja, dat is juist. Ja, ja, nee, nee, nee. Maar er is ook een jury. Dat vond ik wel straf. Wie zit er allemaal in de jury? We hebben als jury eigenlijk gezocht naar heel mensen die het best staan bij de dieren in Liedenkerk. En dat zijn onze vier dierenartsen. Ah, en die tuurlijk. hebben veel werk gehad, maar blijkbaar is die ook ongelooflijk geamuseerd om samen die jurering te doen. Een prachtige wedstrijd vanavond. Beestenboel in Liedenkerk is dat. Als je dus dieren hebt, ik kan er naartoe. Dat paard gaat dat ook gewoon in het gemeentehuis of hoe gaat dat dan concreet? Dan? Well <lacht> Op het schepencollege was men even verontrust toen te ik ja. zei dat we vanavond de uitreiziging doen in de raadzaal waar normaal de gemeenteraad doorgaat. Ai. Waar dus ja, alle beestjes zijn mee uitgenodigd. Uh, ja. Dus ik had mijn hart vast Of uh, koeien en varkens die ingeschreven zijn heel, zijn heel speciaal vanavond allemaal zeg, Een paar jaar geleden is er een Amerikaans onderzoek geweest Daaruit bleek dat je pas echt goed schepen van dierenwelzijn kan zijn Als je je lievelingsdier kan imiteren Dus <lacht> schepen van dieren uh, Katja Segers, ik wil je wel even horen Hoe klinkt je hond? Ja, ik kan dat doen Ik kan zo mooi kijken naar ja, maar Kara. Um... Ja, maar het is radio natuurlijk Ja, hè? ja. <lacht> Dat is de blad die ze ah, ah, ah. heeft als er achter, achteraan in onze tuin andere dieren tegen zitten maken. Mooi, mooi. Dankjewel, Katja. Fijne ochtend. hè. Dank, Katja. Nee, oh, nee, oh, ja, Goedemorgen. Ja, Bye. Woe,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 You know that I'll be on my knees for you, baby Ooh, baby oh, Are you not your Casanova? Me and Romeo oh, have never been friends Can't you see how much I've been in love ya? Can I see you through your time and time again? I can't let you go De buurtfeest in Deerlijk. En Luc Appermont is jarig vandaag, de man van uh, Bart. Ja, klein gokje, hoe jong wordt Luc vanmorgen? Oh, die ziet er zo. Um, Pas op die luistert en kijkt. Ik he? denk, nee, maar dat, ik ben echt fan van Luc en Bart. Maar ik denk dat Luc uh, 70 of zo. 70, wat denk jij, Charlotte? 75. 75, Je moet opletten hè, wat ik zeg. Hij wordt 74 o, vandaag. Dus, uh, maar die man ziet er toch tien jaar jonger uit, makkelijk. Man. Ja, heel straf. Die zijn allebei goed geconserveerd, hè? Die is van elkaar Goed, hè? Ik denk het wel. Gelukkige verjaardag. Geniet er vooral van, Luc. En morgen, dus Bart Keil bij ons in de show. Maar er is strafnieuws over Laura Tesoro. Laura Tesoro is het helemaal aan het maken in Amerika, in New York ze heeft een nieuwe song uit, dat ga je zo meteen even horen en die mag ze ook promoten in New York Charlotte, wat is er aan het gebeuren? Er hangt een foto van Laura Tesoro op Times Square dat is dat bekende plein met heel veel lichte reclames veel mensen die New York bezoeken nemen daar zeker een foto uh -huh. omdat ze willen tonen dat ze zeker op Times Square geweest zijn, maar dus het is een heel belangrijke plek en ze werkt nu voor die campagne samen met Spotify, die app om muziek te streamen en elke maand stelt Spotify een nieuwe vrouwelijke ambassadeur aan om dus gelijkheid tussen mannen en vrouwen te promoten in de muziekindustrie. En nu, deze maand, wordt ons land dus vertegenwoordigd door Laura Tesoro. Soro. Topfoto heel ook. Die op dit moment... als jullie aan het kijken zijn in de app, het is zo'n coole foto, niet normaal. Ze staat op, ergens op een autokerkhof mm -hmm. in een fantastische outfit. Uh, het liedje heet ook Car Wreck Paradise, heeft er uiteraard mee te maken. Maar heel goed gedaan. Dus, Straffe, madame. Het is hier dus op Times Square in New York. We gaan hem spelen. Laat maar even weten wat je ervan vindt. Het is nieuw, het is van Laura Tesoro en het heet Car Wreck Paradise. Het begint zo met een pink... Summer breeze, such a tease, roll down no window. Turn the keys, I beg you please. Let's see where the road goes. Run me way into the night. With you, would get lost a billion times. Let's ride right until the engine dies and call it our car wreck paradise. Running on empty, <laughs> running on empty empty call it our correct paradise lost in emotion One way right. every emotion we might be crashing I don't Running on empty, running on empty, call it our car wreck paradise. Perfect samengevat door Geert Temmerman, klinkt internationaal. Nieuwe muziek van uh, Laurette Tessore Car Wreck Paradise. En staat ook met een hele grote foto op Times Square in New York. Goed gedaan, hè? vind je ervan? Lekkere song, hè? Ja, maar ik vind gewoon sowieso haar stem en ook hoe ze performt. Daar moet je eens naar kijken. Dat is, dat is ja, van internationale allure. Fabiano, ook een geweldige song. Ook een lieve dame, vind ik Go, Laura. Heel veel succes. Uh -huh. Intussen merk ik dat er nog iets te weinig foto's zijn van dieren op deze Wereld Dierendag. Dit heb je nog niet meegemaakt. Hoor. Ik denk echt, ik heb ze niet geteld. Maar naar mijn gevoel zitten er echt meer dan 5000 foto's al in onze app. En dan nu even Rust. <lacht> Zin in meer? Word nu lid van Natuurpunt. Zo zorgen we samen voor meer natuur. Je vindt alle informatie op natuurpunt.be Ik ben Sabine Appelmans en wat ik als tennisser graag hoorde was het publiek dat muisstil werd voor mijn opslag. Quiet,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 Twee. Elke ochtend sta ik op zonder rugpijn, zonder stress en boordevol energie. Dat is allemaal te danken aan mijn handgemaakte Viespring matras met uitsluitend natuurlijke materialen, waardoor ik vaster slaap. Wil jij ook opstaan met een goed gevoel? Maak dan nu een afspraak bij Shark in Antwerpen en Knokke. Viespring bestaat 120 jaar en geeft je 30 jaar garantie. Viespring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 O, oei, en onze relax? Ook oh, kapot. Ook oh, kapot. Ja, die staanlamp is boonk op de relax gevallen. Ja. ja uh, willen we anders iets gaan zien voor iets nieuws? Ah, het is goed. Maar ik rij nu naar twintig winkels, hè. Nee, nee, nee. Eén adres. Oh. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be. Liegen tegen de familie? Dat doen we hier niet.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 Foto van je poes of je hond naar mij doorsturen, dat mag. Maar eigenlijk toch liever de plaat die je straks wil horen. Laat me dat eens weten in de Radio 2-app. Elke dag, dag voor twee.